Goedemorgen, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt over een tijd lastiger om peuken te kopen. Als het aan het kabinet ligt, worden sigaren en sigaretten over tien jaar alleen nog bij tabakzaken verkocht. Het kabinet wil er alles aan doen om roken tegen te gaan. Het was al bekend dat supermarkten in 2024 geen pakjes meer mogen verkopen. Ook is het over een paar jaar verboden om een peuk op te steken in speeltuinen en op sportparken. Nu geldt dat al voor schoolpleinen. De helft van de mbo'ers voelt zich niet gewaardeerd op werk... ...blijkt uit onderzoek van vakbond CNV. De krant AD schrijft erover. De vakbond ondervroeg 1700 mbo'ers met allerlei verschillende beroepen... ...in de kinderopvang, in de zorg en in de bouw. Eén op de drie heeft al drie jaar geen salarisverhoging gehad... ...en kan maar moeilijk rondkomen. En vele belast van de hoge werkdruk. Iets meer dan een kwart zegt tegen een burn-out aan, burn aan te zitten. Het is opvallend, want bedrijven zitten te springen om mbo'ers... Er komt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Kanye West. Eerder deze week schreven oud-medewerkers van zijn Yeezy kledinglijn dat hij ze jarenlang terroriseerde. Hij zou ze hebben gepest en gemanipuleerd en maakte seksistische opmerkingen. Hij zou op kantoor porno hebben laten zien en tijdens sollicitatiegesprekken hebben lopen pronken met foto's en sekstapes van hemzelf en van zijn ex Kim Kardashian. Hij maakte zijn kleding met Adidas. Dat merk gaat uitzoeken wat er waar is van de verhalen. De samenwerking is al beëindigd. In Den Bosch zijn ze zich rotgeschrokken vannacht. Rond half twee ging er een explosie af bij de voordeur van een appartement. net buiten het centrum. Deze vrouw woont er recht tegenover. Nou, Het ging echt uh, enorm hard. Uh, echt een. Explosie van hier tot kinderen, zou ik maar zeggen. En uh, ik ben er echt heel erg van geschrokken. Ik ben ook een, beetje, een klein beetje aan het bibberen daarvoor, daarvan, maar. Uh, ja, is u nog een beetje geslapen? Uh, nee, helemaal niet. Nee. nee. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt wie er achter de knal zat. Dan nog het weer. Op een enkele bui na is het overal droog. En er is ook best wel wat zon, vooral in het westen. Het wordt vanmiddag maximaal 11 of 12 graden. Zie verkeersupdate. verkeersupdate.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 I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make the glasses steam. Ooh, tell me what you what you what you gon' do? When I do my Be this ain't that ordinary, this is that 14 karat cake Ooh, tell me what you, what you, what you gon' do Ik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 Zon, zonaria, zon. Wie zou het weten? Wat is er to be awful Ja. Twee 3, oh, en laat me, me weer vliegen. Ik wil niet dat, niet dat het, het stopt Ik heb over jou getroond, jij loopt rondjes in mijn hoofd. Ze zeggen dat ik overtreed, dat van stapel loop. Verlies mijn concentratie, probeer het maar. Ik slaap niet, het gaat niet van Jij, Jij, Jij bent zoet als wij. Jij, jij. Ik krijg weer afgeleid, maar geef mij maar ongelijk.